De krochten, een zoektocht naar de wortels van de nederlanden.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 Oh, we hebben uiteindelijk dat proevenbandje genomen. Toch wel, ja. ja, ja terug. Omdat het ja. niet. Nee. Het was niet. Uh, het was niet, nee, je... okay. het je... was niet terug te krijgen. Het gevoel was niet terug te krijgen uh, En waarom is dat nou zo? Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Moeilijk. Ja. Wat, ja. wat is er nou? Ja, dat moet waarom je ja, maar... Nou ja, de chemie ja. is op dat moment ja. dan goed. Maar ja, ja de...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 naar dat allereerste boelbandje uh, oh, ja. ja. ja. ja. en dat, dat, dat het niet evenaren is nee. dat, dat is toch heel bijzonder maar luister met, je ja. nog wel eens naar je eigen muziek Want, nou, veel, uh, heel veel muzikanten uh, uh, nou eigenlijk alleen uh, uh, als je moet als we, uh, ja, ja als we moeten optreden maar ook uh, dan hebben we bijvoorbeeld uh, zijn we gevraagd en dan Bepaalde selectie van nummers die we al een paar jaar niet gespeeld hebben. En die moet je dan terug, uh, moet je ja, terughalen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat is vaak, uh, dan hoor je bepaalde nummers weer, uh, sinds heel lang hoor je die weer. Oh, ja. Omdat je ze moet kunnen spelen. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, als we hier met de vrijwilligers uh, aan het plakken zijn, die hoesjes, dan. Mm. Uh,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 En uh, toen kwamen we op het briljante idee om... Zullen, zullen we eerst wat gaan doen? Briljant. Want, ja, de, uh, hij, de, hij miste het blijkbaar, en ik ook. Ja, ja. ja. En uh, nou, die, die pauze had nou langer geduurd. En toen zijn uh, nou, we een beetje beter over gaan nadenken. Toen vonden we uh, Maarten Oudhoorn en Janko Butter als passist en als zanger. En Maarten schreef zijn eigen tekst. Dus dat was... Uh, ja. Dat was natuurlijk wel handig. Want Jullie waren al lange vrienden. Jawel, ik ken ja. de... Uh, Ferry woonde bij, bij, uh, in die villa bij de ex. Oké. Okay. Dat was gewoon de hele punctie in, uh, uh, daar in van. Wormer. Ja. ja, ja. En die had uh, nee, ja, toen op een gegeven moment... In, uh, uh, had je wel... Uh, uh, punkbands in Wormen. <laughs> er is ook een LP vanuit Oorwarmer. Ja. Oorwormer. Oh, dat is eigenlijk de verzameling van alle punkbands. De helft van de bands heb je natuurlijk daarna nooit meer wat van gehoord. illustre bent, de, de zwembaden. En je had toch en vele anderen. Maar die uh, waren vooral hele goede namen. Ja. <laughs> ja, de muziek heel, was zo wel Heel, <laughs> heel dus, belangrijk, ja. ja. Ja, dat was een, een vrij levendige club. Ja. ja en ja. Ja, goed, daar, daar, daar, ken je, daar ken je elkaar van. Ja, ja. <laughs> en zo verzamelden jullie de nou, mensen nou, ja, die je interesseert waarom hadden we op een gegeven moment een band met z'n vieren. Ja. Uh, daar hebben we toen ijverzucht uh, mee gemaakt. Maar ja, dan krijg je... Wat er dan gebeurt is dat album best wel... Daar krijg je best wel respons op. En dan zegt de ene helft van de band... Die zegt van, nou mooi, zo moet het. Daar wil ik verder mee, weet En de andere helft die zegt... Ja, maar het is eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest... Om mijn hele leven muzikant te worden. Ik natuurlijk op Iedereen studeert nog en weet ik wat... Ja, Jacco, de bassist, die wilde gewoon leraar worden. En Maarten, die is een een leemstukbedrijf begonnen. Lekker, die, uh, ja. Maar die zagen helemaal geen muzikale carrière. Nee. Dat, dat ambieerden ze helemaal niet. Nee. Maar die vonden gewoon uh, leuk om in een band te spelen. En dan, uh, maar ja, Feli en ik dachten daar anders over. Dus dan, eigenlijk valt de band dan uit elkaar. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat is ook heel gezond, vind ik.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 Samen met Ferry, Krankenhaus eigenlijk. Nou, er zijn wel meer mensen bij betrokken, me, ja. Want er zijn wel, wel vier zangers op of zo. Oh, Oké. Okay. Maar, maar we hebben wel met uh, ja, Ferry en uh, Dolf, onze geluidsman, weet je wel. die uh, is we hem me opgenomen. En, uh, maar we hebben hem in de studio in elkaar gezet. Ja. Maar dan, dan, dat ging eigenlijk andersom dan met IJverzucht. Dan had je een band. Speelde je die muziek al... Uh,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 Walking the ledge, my nerves on I Since you walked out on me, yeah. Holy cow, what you doing, child?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 Je kan uh, een tape van alleen de bas en de drum. Dat, dat, dat zou volgens mij ook al een prachtig nummer zijn. Als ik dat <laughs> de helemaal <Ja>. weer. Ja. <laughs> maar luister jij als muzikant dan anders naar muziek dan uh, zeg maar de dat gemiddelde luisteraar? Wel. Dat je uh, uh, ja. meer gefocust bent op drums nou, ja. of de ritmesectie? Ik denk het wel. Ik denk wel uh, dat je als muzikant dan...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 Wat ik, wat ik bijvoorbeeld over het nummer goud zijn Je moet ook gevoelig zijn voor de, voor de ontroering die erin zit. Ja, moet je er Dat moet je ook. Ja. Die moet je wel voelen. Ja. Dan wil je dat ook. Dan, ja, dan probeer ja, ja, ja, ja. je dat ook. Maar de kift heeft altijd een ruw randje ook ja, in de muziek. Ja, goed, is... En uh, uh, als je gaat naar technische perfectie. Ah, dan wordt het een beetje klins. Neem Stevie dan wordt het zo ik, perfect. Ja, maar dat, dat zoeken we ook helemaal niet. Nee. Ik ben helemaal niet op zoek naar technische perfectie. Maar wel.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 Nou ja, dat, dat hebben we toch een periode lang... Uh, toch, wel. Uh, okay. toch wel, gedaan, ja. ja, oh. ja denk, uh, nou, we, we hebben ook wel tot ons grote geluk... Uh, ...kwamen we in aanmerking voor de structurele subsidie... ...van uh, okay. Fonds Podiumkunsten. En ja. dat, dat hielp wel uh, heel erg mee, moet ik zeggen. Oh. Ja. Wanneer was dat ongeveer, want... Nou, dat we, die, die krijg je altijd voor vier jaar. Ja. En die hebben we drie keer gehad.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 Doe je, doe je er niet genoeg... Ja. dan krijg je dat niet. Nee, dan krijg je minder. Ja. Doe je er te veel... Dan krijg ja. je ook niet meer. Dan je niet meer dan moet je dat zelf gaan betalen. Ja. Je, je, je kan, eigenlijk, taalt mensen uit volgens tuurlijk, de... Ja. CAO, ja. muziek... Uh, ja. cao, uh, er zijn bepaalde normen voor. Maar als je te veel concerten doet... Uh, dan moet je dat zelf gaan betalen. Ja. En dat, uh, dus je moet... Eigenlijk, het mooiste is om precies aan dat aantal dingen... Ja, maar ja, ja. dan ja. heb ja. je een aantal dingen afgesproken... en dan komen er toch...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 Je oh, moet overnachten, je ja, moet ja. eten, je moet uh, ja. voor, voor elf man. Ja. Nou, huur maar zo, tel voor elf ja. man. Maar ja. het eerste uur vertelde je ook nog dat je op een gegeven moment moest je een stapje terug doen. Hè? Want uh, ja, als je naar Groningen moet, ben je 17 uur uh, bezig en uh, een uurtje optreden. Ja. Hoe was dat Daarna. de afgelopen jaar? Ja, ja, nou ja, dat is dat, dat, uh, uh, nou, ja, dat heeft voor mezelf, wel heel erg met leeftijd te maken. Okay. Als, je, als je jong bent. Ja. tussen de dan ben ja, dan dan je, dan je dan er niet op ja. dan ja. Ja. blijf je dat gewoon doen ja. Ja. Ja, dan, gaat, dan gaat dat ook ja. en maar uh, ah, maar het blijft leuk dat optreden voor ja, ja maar, ja? maar ik, ben, ja. ik vind nu als ik voorbeeld dat ik dan, als je dan in Groningen speelt ja. en dan, uh, als je dan zo'n concert uh, uh, weer hebt ben, ja. ben ik nu wel blij als er een dag dus en als drummer ben je redelijk intensief op uh, ja, het podium bezig waarschijnlijk. Ja, ja. Het, is, uh, het is best wel uh, lichamelijk, Het is best wel uh, werk. Ja. Het is werk, ja. ja en, dat, uh, en dat vind ik wel niet heel erg. Dat ik hartstikke leuk. Maar ik word in, word dit jaar word ik 73. Oh, ja? Nou ja, ben wel leuk dat ik dat uh, nog meemaak. meemaken. Dat het nog steeds kan. Ja, dat ja. ja, ja. ja, uh, ja. kan, kan blijven doen. Maar misschien ja, juist daarom, omdat je ja, het doet dat je het altijd hebt blijven doen. Dat, dat, geloof ik ook zeker. Ja. Maar uh, uh, je moet het niet ook? Nee, je moet er wel rekening mee houden. He has her around the black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 Dus dat die cd's van ons... dat die nergens inpassen. Nee, Nee, nee. Uh... ook niet in de winkel. Nee. Nou ja, <laughs> ja, ik krijg je klachten van... winkel in ja. ja. ja, dat, ja. dat, dat, dat ze En de ene... die vindt dat dan uh, juist leuk. Ja. Nee, die maakt dan voor kift... cd's of lp's... een soort... Uh, een apart ding. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. <laughs> Mooier kan niet, ja. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, en de ander zegt... nou, ik doe het niet, want... Uh, uh, Pas niet wat te doen. En uh, dat, yeah. nou ja, dat zal ongetwijfeld los van het feit dat we uh, altijd gezegd hebben: van we doen het zelf, we brengen die dingen zelf uit. Dat zal met platenmaatschappijen ongetwijfeld uh, hetzelfde verhaal zijn. Dat die zeggen: van nou, dit is zo uh, als je het dan over vorm, vormgeving hebt, dat ligt zo ver buiten de yeah. norm. De, de vermarkten: uh, dat is veel te duur, of, ja. uh, dat, uh, dat, uh, dat doen we niet.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 Vertrouw niet op de lente, wij nee, denk niet na nou over de zee. Want in heel de wereld kan maar één water mij bekoren. Dat is bij avondgeur een kille donkere plaats. Waar een gehurkte knaap in droef is verloren. zijn broze bootje viert of het een vlinder was. Wat ik daar mooi aan vind, is trombones. Dat kon het, het kon helemaal niet, hè, dat je als bent, eh, blazen had. Maar waren jullie een punkband dan? Ja. Zo, zo, ja. zo zelf begonnen? Ja, oh, okay. ja, ja als, uh, gewoon viermans uh, elektrisch... Uh, Punk bent, maar, maar wel met een trompet ah, ja, dat komt wel helemaal nee, niet, nee, dat ja. niet. <laughs> Hoezo niet? Ja, ik zit even na te denken dat Of mag... ik een band ken uit die periode Waar dat nee, ook nee. gebeurde maar maar... De... Ja, ja de specials misschien Maar, ja, nee. dan, uh, ja, we... ja, maar dat was geen punk we... ja, nee. Ik heb altijd zoiets uh, Dat maken we zelf wel uit. Ja tuurlijk Ferry had een achtergrond uh, in de fanfare Oh vandaar En daar ja. had hij ja. trompet ja. leren spelen Ja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 of uit meerdere gedichten. Ja. Soms is het ook een heel gedicht. Hè? Is het ook één. Mm -hmm. Maar soms ook niet. Soms nou, uh, komt het uit meerdere bronnen. Ja. En uh, ook uit meer, meerdere nationaliteiten. Ja. En is dat ja. ook te herleiden? Of is dat beschreven? Of is ja, het straks ja. een uitdaging voor iemand om nee, nee, dat helemaal dat, te gaan? Nee, nee het is helemaal, uh, dat staat in de cd staat dat helemaal precies ja? omschreven waar ja. het vandaan komt. Okay.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 Maar die, die is... Uh, teksten gaan zoeken... of ver Russische vertalingen gaan zoeken... waarvan ja. bijvoorbeeld één gedicht... Uh, daar bestaan wel vier... vertalingen van. Ja. Naar het Frans. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, en uh, ja, maar, nou, dan had hij ze alle vier gevonden. Die heb je gewoon een week in de bibliotheek... in Parijs gezeten om al die vertalingen... te verzamelen. En dan, uh, nou ja, dan zoek je degene... je kiest uiteindelijk degene die het...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 Zo zijn we bij je terechtgekomen. Ja, tot ons vorige oh, nee, interview. Volgens ja, ja, ja. ja, ja. mij ja, André. Ja. Met nee, The hè? Ja. ja, ja. Nee, maar, nee, daar heb ik ook mee samengespeeld. Maar daar hebben we ook regelmatig contact mee. Ja. Maar in jouw top 11 van uh, invloeden staat geen Nederlandse bands of zo? Of, uh, nee, nee. Ja. Nee, nee nou het... ja, ik had uh, Jacques Belder bij kunnen zetten. Uh, ja, ja, ja. Die, die heeft ook een heleboel mooie dingen ja. gemaakt. Ja. En, ja. Maar ja, het mooie van. Maar we gaan weer een ander nummertje draaien, uit je invloeden. Ik vond, uh, verrassende, de verrassende keus vond ik, uh, uh, Saint -Catherine ja. van ik Complain pour Saint-Catherine van Ketan Ja. Nou, een beetje, v ja. effect, uh, in het lijstje ook een beetje <laughs> atypisch. Ja. ja, maar ik vind het een fantastisch nummer. Ik vind, uh, ja, dat is eigenlijk muziek die ik, die ik best veel draai zelf. Ja? ja. Oké, okay, ja, we gaan die... even luisteren. altijd hele bijzondere muziek gevonden okay. want ik ken alleen dat nummer van ze, maar ze maken heel mooie muziek het meest is Engelstalig, want het is natuurlijk een Fransstalig nummer F uh, Fransstalig Canadees ja, ja ik vind het, het het geluid wat ze maken ja. vind ik het fantastisch en hun stemmen ja, ja gewoon de, twee, de tweestemmeren zang en ja. dan, uh, dat is toch wel een enorme rijkdom als je dat kan ja. Je het zo kan laten klinken. Je hebt wel een hele rijke... Uh, ...verzameling... ...van invloed inderdaad. Hè? Ja, dit, links is inderdaad, naar rechts. Ja, Er bestaat ook heel veel moois, vind ik. Zonder meer. En, uh, ja. Ja, ja. Maar ja, ik, vind, ik kan net zo goed... Uh, ...genieten van een uh, puntnummer... ...als van, uh, uh, van Bach. Ja, ja. ja. <laughs> vind ja dat vind ja, ja. Ja, ik ook mooi. Ja. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. Dus ik, uh, ja, zo, zo verschilt het. Ja, het verschilt wel. Maar het is gewoon, uh, het is allebei muziek. Ja, het zijn al bijna 12 noten. Ja, uh, nou, dat <laughs> hoeft ook nog niet hoor. Nee, nee. Je hebt uh, bijvoorbeeld de Arabische uh, muziek, uh, dat zijn er 24. Oh ja, ja. <laughs> ik ja, <want> die tussennoten. <laughs> ik vind dat gewoon... Uh... Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de, naar de toekomstplannen van de kift. Wat gaan jullie nog...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 Uh, en het laatste wat je uitgebracht hebt... is al bijna vier jaar terug. Ja. En dat is, dat is te lang voor een zaal. Een zaal wil okay. uh, actualiteit. Die wil, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, niet allemaal, hoor, maar, de, nee. maar je merkt dat ze dat vragen. En, en vier jaar is natuurlijk ook best wel lang. Tussen twee albums. Meestal is het tweeënhalf of zo... Ja. Of, uh,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 Voordat er land bestond, voordat het water zakte. Razende honger, harig onder de oksels. Hier zijn de havik-oogige hunkerende mannen. Hier zijn de blond- en blauw vrouwen. Hier schuilen ze opgekruld in slaap en wachten, wachten. Klaar om te grommen en te roven. Klaar om te zingen en te zogen, wachten. Ik houd de baviaan, omdat de wildernis het zegt.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 Jaren, dat kwam, kwam eigenlijk ook doordat, we die, doordat die subsidie wegviel. Dat is ja, een belangrijke. Ja. Ja. We, hadden, we hadden eigenlijk twee grote bronnen van inkomsten. Eerst de ene was uh, die structurele subsidie ja. en de andere was de, de optredens. Ja. En die vielen ongeveer tegelijk weg. Ja. Oh, en door, ja. door corona. En doordat ze veel. ja, dan heb je natuurlijk uh, ja. een probleem, zou je zeggen. Ja. Bedreigde dat het bestaan van de kift? Hebben jullie... Uh, ja, nou ja, daar da, da, da, ja, ben die je natuurlijk we wel, wel doorgaan. bang Daar ben je wel bang voor. Ja. Maar dan nou hebben wij een hele goede uh, boekhouder <lacht> <lacht> Die boekhouder weer, ja. ja. En die, uh, maar die, die, zegt, uh, die, die zegt, die is met iedereen gaan praten. Ja.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 Wat je het komende jaar uh, aan de kift uh, ja. voor een inkomen zou hebben. Ja. Ja. Maar ja, als je mooi, die ja. geen hoef je ook niet te zeggen hoeveel keer je gaat spelen. Maar het gevolg is dat je ook totaal niet kan inschatten nee. wat je inkomen nee. is, zal zijn. Nee. Weet je niet. En dan, uh, maar goed, hij is met iedereen gaan praten. En hij heeft voor iedereen, de een is een... Dacht je meer gaan werken? Uh, in, oh, op die twee ja. twee ja. van ons mensen werken bij een CD-distributiebedrijf. Uh, nou, Dacht ik, zou gaan werken. En ja. uh, uh, weer wat anders verzonnen. Er is voor iedereen een vorm gevonden. Dat je toch ja, door zo. kan gaan. Ja. Maar, maar het is ook voor iedereen een volledig ander verhaal. Ja, en, uh, in, ik, ik, ik krijg uh, uh, AOE. Ja, ja. Dus eh, dan, dan is het opgelost. Ja. Uitst ja. <laughs> ja, geen vetpot, uh, je, Nee, maar... <laughs> nee. maar, maar, maar je uh, hebt wel een basis. Maar als je nee. verder nee. niet zoveel kosten hebt, dan, nee. uh, dan is het genoeg. Ja. Uh, uh, maar voor een ander is dat weer een volkomen ander verhaal, natuurlijk. Maar er is toch uiteindelijk voor iedereen een oplossing gevonden. Ja, dat is mooi. Zodat ja. we toch door kunnen gaan. Zoals ja. dus we nu in staan zijn, we, er moet nu gewoon een nieuw album komen. Ja. En dan uh, gaan we weer lekker spelen. Ja.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 Uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk best leuk. Maar dan gaat het geld wat ermee binnenkomt, gaat gewoon in de pot. Ook ja, van uh, je schikken. eigen werk, ja. je, ja. Schil, je ja. tekeningen, schilderingen, ja. Ja. schilderijen. Ja, dat is mooi. Ja. Maar het is wel een mooie naam, is de Kift. Oud-Nederlands. Oud uh, huh? ja. Zit daar nog een verhaal achter? Wie het bedacht heeft of zo? Ah, of, uh, nou, uh, de... de, de, de de zanger van de ex heeft het bedacht. De eerste album heet ook Iverzucht. We werden, werden toen gedraaid door Jacques Plafond. We zeggen, ja, is, is het er IJverzucht nou dat bent en die kift de titel van de plaat? Of is het nou andersom? Ja, dat soort dingen horen we niet meer op de radio tegenwoordig. Okay, nee, dat is terug. Dat dat ja. uh, allemaal werkt. Ja, ja, maar eerder. sommige dingen, net als ook... Uh, nou ja, uh, die van Ukel shows op tv. Ja, ik denk ja. dat dat tegenwoordig ja. met... Uh, uh, nou ja... het terugkerend moralisme... Uh, ja, ja. Uh, lastig is. Zij, ik, Heel ik, lastig. Het is wel de laatste keer geweest dat ik... thuis bleef voor een televisieprogramma ja. uh, Van Ukel. Ja, <laughs> ja nou, dat is wel een tijdje. Ja, ja, dat is ja, een tijdje. Ja, trouw, ja. Hoor. <laughs> ja. Sinds, sinds tien niet meer ja. ja. gebeurd. Ja. Maar we uh, gaan een beetje afronden. Ja. Met welk plaatje uh, zou jij willen afsluiten? Nou, ik vind... Uh, Muur, muur vind ik een heel mooie. Uh... Oké. Okay. Gaan we daarmee afsluiten? Daar ben ik zeer tevreden over de drumpartij. <laughs> ja, <laughs> maar die je we... heb je ook echt zelf gespeeld. Maar, ja, ja. <laughs> ja. Maar, uh, en het bijzondere daarvan was. Er staat uh, we hadden dat staat vlaskoorts. We hadden die hele. Uh, elk album hadden gemixt. we gemixt. Gingen naar, in, uh, om te laten masteren. En toen zaten we daar te horen en toen kwam Muur, Muur.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 Gooien, Goed, ja. maar daar moet ik altijd aan het denken. als je daar zit, kan je ook zeggen van, nou ja, uh, ja, weet je wel, nou, Dat is wel uh, een heel uh, moeilijk uh, ja, om te uh, nemen. Ook uh, van... financieel, hoor. Ja, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> wat je moet namelijk, nou je, je moet, nog een keer. Ja, ja. Betalen, ja, ja. <laughs> en die mensen zijn niet gratis. Nee. <laughs> en, maar, hoi. Uh, ah,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 dat het moeilijk is om me aan te horen, om met me mee te voelen, maar je moet ook niet luisteren, he. je moet met me meedansen, niet in gedachten, nee, lichamelijk met me meedansen. Als mijn meedansman of meedansvrouw, je moet diep ademhalen, zo, zoals ik, en met me meedansen op het ritme van mijn houten sloffen. En als dat er niet was geweest, dan zou je tot in de eeuwigheid zo voort kunnen dansen. Muur, muur, balanceer, achterzij sluit. Zonder verleden, zonder toekomst, niets dan genietend heden. Muur, muur, balanceren, achterzij sluit. Stap, stap, stap, naar achterzij, overzij je en, en dan een swivel. Stap, stap, achterzij.